4 uur, Genee van Brakel met het NOS-journaal. Een op de drie kinderen van onder de vijf jaar bestaat officieel niet. Hun geboortes zijn nooit vastgelegd, zegt UNICEF. Het gaat volgens de kinderrechtenorganisatie om bijna 230 miljoen kinderen. De minste geboortes werden vastgelegd in Zuid-Azië... en de Afrikaanse landen onder de Sahara. In Somalië bijvoorbeeld wordt maar 3% van de geboortes aangegeven. UNICEF wijst op het belang van een geboorteakte. Zonder zo'n bewijs zijn ze kwetsbaar voor verwaarlozing. En mishandeling. En ook kunnen kinderen dan niet naar school of een dokter omdat ze officieel niet bestaan.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 President Obama noemt het akkoord een goede eerste stap... en hoopt dat het sterk verdeelde congres daarmee instemt. Een meerderheid van de Eerste Kamer... is tegen de voorgenomen fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het kabinet wil ze in 2016 samenvoegen tot een megaprovincie. Het CDA in de Eerste Kamer wil de fusie voorlopig opschorten, zodat kan worden bestudeerd of het nodig is en nut heeft. Onder meer door steun van de SP, GroenLinks en PVV... is er een meerderheid voor die motie. In het regeerakkoord staat dat de twaalf provincies moeten worden teruggedrongen tot vijf landsdelen. Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zijn als eerste aan de beurt. Het weer kans op mist, verder helder met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend eerst nog mist, daarna veel zon en het wordt dan maximaal zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 telefoonnummer 0800 1121 of twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via WNLnacht. Ja, vandaag is het 11 december 2013. In 1964 was dit een tragische dag voor de soulmuziek. Sam Cooke, de man die het genre zo'n beetje uitvond, werd vermoord in Los Angeles. En dan hebben we wat muziek van de beste ik man... Klaar staan. Ja, goed. Ja. Ja. Niet mee. Nou, u begrijpt, dit was vooraf opgenomen en dat gaat u helemaal in zijn geheel van ons krijgen. Ik uh, geef nog even aan de regie aan dat we hier nog een uh, uh, stukje bij hebben uh, wat we kunnen laten horen. Nou ja, het, het gaat om, om Sam Cooke. En Sam Cooke is onder andere bekend van uh, Bring It On Home To Me, A Change Is Gonna, gonna Come of uh, A Wonderful World. Het zijn maar een paar van de hits van Sam Cooke. Uh, de, de toen pas 33-jarige Cooke werd dus vermoord op een heel curieuze manier. En de moord is nog steeds erg mysterieus. We spreken de moord, het leven en natuurlijk de muziek van Sam Cooke met muziek en soul liefhebber en maker van Twee Meter Sessies. Jan Douwen. kroeske u hoorde hem al. Goedemorgen Jan Douwen. Martijn, goedemorgen. Hoe gaat het eigenlijk met je? Ja goed, ja. ja. Ik ben niet zo'n nachtmens, dus uh, ja, ik heb <lacht> altijd een beetje moeilijk om scherp te blijven, focus te houden, maar ik ben een liefhebber van het bed, om het zo maar te zeggen. <lacht> maar het gaat wel heel goed met mij eigenlijk. Ik, um, ik denk dat we, dat we je wel op de, op de praatstoel gaan krijgen als we het gaan hebben over Sam Koek. Laten we beginnen met die moord op Sam Koek. Wat is het verhaal erachter? Ja, het verhaal is natuurlijk dat het nooit helemaal duidelijk is geworden of het verhaal ook wel het verhaal is. Hè. Het is van vele kanten tegengesproken. En er zit wel weer een uh, zwart-wit uh, verhaal in vast, of aan vast. Kortom, ja, uh, weet je, toen ik daarover sprak, althans het onderwerp probeerde uh, aan te raken, tijdens de opname in 1993 met uh, The House of Zacharias, Womack en Womack, waar zijn dochter dus inspeelde met haar op dat moment uh, echtgenoot Cecil Womack. Mm -hmm. um, toen werd het ook meteen vermeden door zijn dochter ook. Uh, ik heb geprobeerd om een vraag erover te stellen. Maar zelfs uh, zijn dochter, de dochter van Sam Cook, wil het daar niet meer over hebben. Um, ik denk dat het toch een racial issue is. En dat iedere keer dat het onderwerp aangeraakt wordt... Uh, dat men het maar liever vermijdt. Uh, zelfs van zo dichtbij. Hè? En, en of, of het is Amerikaans om het daar niet over hebben, dat kan ook. Um, ik weet het niet. En misschien moeten wij het ook niet willen raken. Nee, maar het verhaal zoals het bekend is... het heeft iets te maken met een hotel en de manager van dat hotel. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat? Nou, het verhaal wil dat uh, de manager dacht dat het een, dat, dat, dat een inbreek was. Dus geen hotelgast of motelgast. En dat het uh, leidruchtig was en dat er gedronken werd. En dat hij op een gegeven moment... Uh, uh, nou, zonder op veel na te denken, geschoten zou hebben. Um, dat hij dus vermoord is. Uh, andere verhalen, andere tongen beweren dat... het uh, zelfverdediging van de man in kwestie als de motel-eigenaar... Uh, Weer anderen zeggen dat het helemaal niet een motel-eigenaar zou zijn, maar dat het een afrekening zou zijn. Dus er zijn vele verhalen die eronder doen. Ja, vandaag dus 49 uh, jaar geleden. Uh, ja. Zijn soulnummers zijn klassiekers geworden, maar uh, wat maakt zijn muziek nou zo bijzonder en tijdloos? Ik denk dat hij zelf vroeg in de jaren 60 al heel goed in staat was om soulmuziek um, een plek te geven. Hij kwam zelf ook uit... De Kerkkoren had zijn eigen band, de Soul Stirs. En uh, hij was goed, om weg om, goed op weg om uh, niet een eenling... maar wel een, een, een grote status in de soulmuziek te krijgen. Um, zoals Aretha Franklin die later heeft gekregen. Zoals Solomon Burke die veel en veel later heeft gekregen. Maar um, wat Buddy Holly voor de popmuziek was... dat was uh, Sam Cooke zonder enige twijfel voor de early soulmuziek. Hmm. Ik heb uh, nu zelf hier in mijn hand heb ik een, uh, uh, een uh, verzamelaar in de beginning van Sam Cooke en toen begeleidingspunt Soulsters. Nou, daar gaat het alleen maar over Jesus. Uh, Jesus wash away my troubles. Must Jesus bear the cross alone? Jesus, I'll never forget. Um, ja, de man had een heel sterk geloof in. Ja. en, en uh, hij verkondigde het uh, het woord, gebruikte dat voor muziek um, en. Ja, het was eerder, denk ik, een, uh, een soulster met een uh, religious heart. dan een soulster die een grote ster wilde worden. Ja. Uh, in het theater of op, uh, op de vloer van een concertzaal. Ja. Op maar dat het, is, het, is, ja, het is overduidelijk dat, uh, dat, dat Sam Cooke een, een geweldige zanger was. maar uh, ja. hij kon zich ook heel erg goed uh, op de markt uh, brengen. Uh, met, uh, met, het, met, het le met zijn eigen label. Met uh, SAR Records. Uh, bestaat die nog? Volgens mij niet. Toen ik met uh, Linda. Zijn dochter. Mm -hmm. Ging praten over de erfenis van Sam Cooke. Mm -hmm. Toen had zij. En haar man. Uh, Cecil Lommek had het vooral over de muzikale erfenis. En, en dat ze zo trots waren. Op het feit dat. Linda de dochter was van de. Grootste soulzanger aller tijden. Uh, en. Toen werd er nog... Weet, ook iets gezegd snel over Otis Redding. En ik denk dat het inderdaad zo ongeveer al is. Hè? Dat je hebt soul en soul-muzikanten... maar de early soul-zangers... ja, dat, niet, dat is Otis Redding. Dat is een koek. Dus over die erfenis ging het... vooral de muzikale erfenis. en Ja... Yeah. Ik durf daar geen antwoord op te geven. Ik weet daar niet al te veel van. Als we kijken naar. Want jij hebt Linda Womack dus ook een 2-meter sessie mee opgenomen in 1993. Womack sowieso, een naam die we kennen. Misschien herinneren mensen zich deze nog wel. Die, die klanken die zijn ook gewoon doorgaan echo. Die trein is blijven rijden. <laughs> ja, ja. Ja, weet je, dit was dit wel was een opvallend verhaal. Want toen dit nummer een hit was, toen heette ze nog Womack en Womack. En amper een jaar later, of twee jaar later, toen ontvingen, ze wij, toen ontvingen wij ze in de studio. En toen kregen wij te horen van het management. Dat de band erop stond dat ik ze niet meer aansprak als Womack en Womack. Maar. Als de House of Zacharias. En als ik kijk naar het dagrapport van die opname, dan zie <laughs> ik voor mezelf dat ik aan het worstelen ben met de twee naamgevers van Womack en Womack die ik eigenlijk niet meer Womack en Womek mag noemen, maar ja, wat moet je nou tegen je kijkers eigenlijk zeggen met de House of Zacharias, moet je van uitleggen dat zij. Hun uh, naam is verbonden aan een bijbelnaam. Ja, dat is ook niks. Dus ik zei me gewoon voorheen, wommerk en wommerk, verwijzen naar die enorme wereldwit die ze hadden gehad hier in we hebben het natuurlijk nu met je over uh, Sam Cooke uiteindelijk. De man die in 1964 yeah. op deze dag uh, uh, werd doodgeschoten. Of dat nou door die hotel-motelmanager was uh, of niet. Uh, zijn muziek leeft nog steeds voort. Uh, misschien een goede reden ook om wat uh, te draaien. En dan uh, uh, uh, hadden wij in gedachten uh, om 'Changes Change Is Gonna Come te draaien. Uh, wellicht ja, ook, ook. ja, wellicht ook leuk zo. Uh, nu uh, als, als eerbetoon nog aan Nelson Mandela. Uh, die th qua thematiek ook dicht ertegen aanschuurt natuurlijk. Uh, vind je het leuk om hem zelf aan te kondigen? Ja, heel goed. Ik dacht dat inderdaad Mandela natuurlijk gedacht wordt. Maar door Mandela kun je ook kijken naar Martin Luther King. En Martin Luther King die op zijn beurt hier enorm beïnvloed werd vanuit uh, de wereld van uh, de kerkmuziek. Uh, dus die zal ongezijds zijn koek ook tegen zijn gekomen. Dus helemaal terecht. Change gonna come. Jan de Aukuske, dank je wel. Joep, hoi. In a little tent Oh, and just like The river I've been running Ever since It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh, yes it will It's been two the sky it's been a long a long time coming but i know a change gonna come oh yes it will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 say, brother, help me please, but he winds up knocking me. Sam Koek en A Change Gonna Come. Vijftien minuten over vier al bijna weer op Radio 1. Het is nog vroeg deze woensdagochtend. Uh, maar de kranten die zijn inmiddels alweer onderweg. We hebben ze al op tafel liggen en Vera jij hebt ze al doorgenomen. Ja, Goedemorgen, in de kranten vandaag. Het Nederlands dagblad komt met rechten van ongelovigen worden grof geschonden. In een internationaal rapport over discriminatie van atheïsten, humanisten en niet-gelovigen... staat dat zij wereldwijd ernstig worden vervolgd.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 En in de spits van vandaag, park maakt jeugd crimineel. Jongeren die op veldjes in parken of op industrieterreinen rondhangen... vertonen opvallend vaker crimineel gedrag dan andere hangjongeren. In trouw aandacht voor de herdenkingsdienst van Nelson Mandela in Johannesburg. Verslaggever Niels Postumus peilde de stemming onder de bezoekers. In het reusachtige FNB-stadion zijn de grote wereldleiders aanwezig... maar des te opvallender is dat het stadion maar half is gevuld... De niet overdekte onderstelling blijft tot de grote teleurstelling... van de 21-jarige Tabi Seng zo goed als leeg. Zo'n halfvol stadion ziet er niet mooi uit. Mandela had beter verdiend, stelt ze. Volgens haar komt het niet alleen maar door de stromende regen. Ze vindt dat de organisatie voor een kleiner stadion had moeten kiezen... en dat de herdenking in het weekend voor meer bezoekers had gezorgd. Maar de grootste tegenvaller is voor haar... dat er weinig blanken te zien zijn in het stadion. Dat is toch zonde, stelt ze. Juist het bij elkaar brengen van blank en zwart was Mandela's ding. En ik denk dat dat ook wel echt daadwerkelijk zo is. Ja. Dan Nederland, dat wordt het duurste autoland van Europa, schrijft Telegraaf vandaag. Als het plan voor het verhogen van de aanschafbelasting uitgevoerd wordt, gaat elke automobilist daaraan mee betalen. Dat stellen ANWB, BOVAG en rijvereniging vandaag. Zij zijn woedend over de mogelijkheid dat het financiële gat voor de pensioenplannen dat gevuld wordt door het kabinet nog meer uh, BPM gaat heffen. De BOVAG noemt zo'n voorstel buiten alle proporties aangezien de BPM vanaf 2015 al met 200 miljoen euro wordt verhoogd als gevolg van het Herfstakkoor, herfstakkoord tussen VVD, PVDA, D66, ChristenUnie en SGP. En ook Kamerlicht omzicht is fel tegen het voorstel. Dit soort grappen is niet aan ons besteed. De auto is al de melkkoel van het kabinet. Al dus de CDA. Nou, moeten we met z'n allen weer de trein in blijkbaar. Ja. Maar ik weet niet of iedereen daar zo op zit te wachten. Nee, zeker niet in deze winter als het koud wordt. Uh, nee, daarom. Lekker lang wachten op stations met uitgevallen treinen en zo. Heerlijk. Ja, ja. Nou, dat en nog veel meer leest u deze ochtend in de kranten. Europa's grootste internet-evenement vindt momenteel plaats in Parijs, Le Web. Tot en met morgen komen duizenden ondernemers van internetbedrijfjes en investeerders samen om bijgepraat te worden om over de nieuwste ontwikkelingen en om zaken te doen. Ja, voor Nederlandse internetbedrijven zeer interessant zou je denken. Maar het Nederlandse aandeel in Le Web uh, valt flink tegen. Arne Hulstein is er wel. Hij is adviseur in internetondernemingen en blogger voor LeWeb.net. Goedemorgen Arne. Goedemorgen. Ja, Wij dachten altijd dat Nederland een belangrijke rol speelde als het gaat om onderneming op internet. Uh, waarom staan we zo buitenspel? Nou, ik weet niet of je het op die manier kan, kan benoemen. Er zijn hier niet veel Nederlanders. Er gebeurt natuurlijk in Nederland wel een heleboel. En uh, we hebben onze eigen conferentie. Uh, maar het is jammer. Uh, tenminste, ik vind het persoonlijk wel jammer. Omdat er hier heel erg veel gebeurt op een, op een Europese schaal. Maar ook naar Amerika toe. Er zijn hier, uh, je noemde het, internetbedrijfjes. Maar uh, hier lopen ook gewoon echt serieuze internetbedrijven rond. De, de grote jongens uit Amerika, hebben hier gewoon ook hun mensen rondlopen. Maar, maar is er is, is, is, is een concrete reden dat, dat Nederland uh, ja, niet warm loopt voor de web? Nou, ik denk dat, dat misschien de belangrijkste reden is, uh, uh, omdat we uh, in Nederland ook de Next Web Conferentie hebben. En uh, ja, dan, dan hebben Nederlanders toch heel vaak zoiets van uh, we, we doen het lekker hier. Hmm. Ja. En, je, je mist daar, kijk, ze zijn, ze zijn in veel dingen gewoon niet vergelijkbaar. Uh, en, ja, je mist daar toch een aantal dingen mee, uh, vind ik. Nou, wat missen we? Um, nou, het is vooral het, uh, het, het netwerk wel wat hier, uh, wat hier ligt. De manier waarop naar innovatie wordt gekeken. En uh, het feit dat het hier wel echt... Uh, het, is een, het is echt een mengelmoes van uh, nou ja, Europa, uh, Noord-Afrika steeds ook meer. Um, en ja, Amerika speelt hier een flinke deun mee in het 2017-verhaal. -20 er zijn gewoon heel veel mensen van, uh, van grote spelers. Mm -hmm. ja. En zowel... Uh, op een, op een formele manier als informeel. Ik kom, uh, ik kom nu net mijn hotel binnen na uh, wat afspraken uh, en, een, uh, en, een en een leuk feest, zeg maar. Mm -hmm. en, zit je met allerlei mensen aan tafel en praat je echt over, uh, over wat het de komende tijd in, uh, in de toekomst aan de gang gaat. Maar, maar over wat, voor, wat soort zaken praat je? Word je, of ga je? Ga je rijk worden op het moment dat je de juiste mensen bij LeWeb vindt? Ik, ik, ik, heb, ik kan me daar geen voorstelling van maken. <laughs> Nou, het is natuurlijk vooropgesteld dat veel mensen zeggen: ja, je begint een internetonderneming en dan word je rijk. Nou, dat is, dat is sowieso niet, uh, niet het geval. Nee. Um, maar het, het is wel zo dat je hier wel het netwerk kunt vinden, inderdaad, om, uh, om heel ver uit te breiden. Om gewoon een, een goede slag te kunnen slaan. Er lopen hier de investeerders rond. Uh, maar ook uh, contacten om uh, je internetbedrijf te lanceren in verschillende landen zijn hier heel snel gevonden. Mm -hmm. Uh, dus dat, dat geeft wel heel veel voordelen. Het geeft, je gewoon, uh, het geeft je een stuk extra slagkracht, om het zo maar te zeggen. Ja, en natuurlijk een bak vol interessante sprekers. Uh, de, kun je er eentje uitlichten die je al hebt gezien? Um, ik vond zelf um, Fred Wilson vanochtend de opener uh, erg goed. Fred Wilson is een investeerder uit Amerika. Schrijft er ook veel over uh, op zijn blog. Maar het um, ging ook echt in op wat zijn nou de criteria die, die zij als investeerders ...op dit moment hanteren om... Uh, uh, om te zeggen, van nou, hiermee gaan wij wel in zee en hiermee gaan wij niet in zee. Ja, wat, wat en... moet je als, als start-up uh, in je hebben om, om uh, een investeerder mee te krijgen? Ja, ja. Dat, soort, dat waren echt de onderwerpen waar die, uh, waar die aan raakten. En het is, uh, het is mooi om te zien dat je, en dat zie je eigenlijk bij alle grote investeringsmaatschappijen wel. Ja, ja maar, uh, maar, maar, maar, maar ver, vertel, wat, wat is de truc op dit moment? Nou, daar kwam ik op. Maar de, de truc eigenlijk... Er, is, er, zijn, er zijn een paar dingen die, uh, die echt goed moeten zitten. Um, wat veel belang, het is niet heel belangrijk zeg maar, um, wat jouw technologie doet. Het is veel belangrijker uh, hoe die inhaakt op de manier uh, waarop de maatschappij om ons heen aan het veranderen is. Ja. Um, en uh, een van de andere belangrijkste dingen die je ook zei en uh, die we de afgelopen tijd sowieso heel veel horen van investeerders... ...is dat ze gewoon zeggen, nou jongens... Um, wij vinden het niet zo heel erg interessant als iemand een, een internetbedrijf begint omdat hij rijk van wil worden. Mm. Wat wij willen zien is mensen die zijn begonnen omdat ze uh, een probleem dat ze zelfs hebben willen oplossen. En daarmee een markt aan gaan boren. Ja, die mensen daar zullen, zijn... zullen, zullen daar ook rondlopen uh, natuurlijk. He, heb je al iets, iets moois gezien? Een, een internetstart-up die je nog niet kent en waarvan je denkt hey, maar dit is boeiend, dit is interessant ja, een van de dingen die natuurlijk uh, uh, ontzettend aansprekend was uh, vandaag, was het feit dat er een uh, robot op, uh, op, het, uh, um, mm -hmm. op het podium stond. En uh, die gewoon uh, heel leuk bezig is met interactie en beweging en uh, uh, dingen aan het leren is. En, uh, dat, is dat zijn natuurlijk hele, hele mooie dingen. Um, en ja, wat, ik zelf heel, uh, wat mij zelf heel erg aanspreekt, is ook het verhaal van Jeremiah Oyang die net een nieuw bedrijf heeft gelanceerd, waarbij die... Grote corporates ook wil helpen om die slag te maken om met um, het publiek dingen te bouwen. Omdat dat toch echt. Uh, we, zien, we zien steeds meer dingen die uh, mensen onderling uit gaan ruilen. Mm -hmm. um, je hebt bijvoorbeeld dus Airbnb en, uh, en dat soort dingen. Het boeken van een kamer bij iemand thuis in plaats van in een hotel. Yeah. Um, en ze zijn nu ook steeds meer bezig met het creëren van, uh, van producten. Uh, al dan niet door uh, 3D-printen en, en dat soort zaken. Waarbij uh, jij en ik een product kunnen maken. Uh, een bedrijf daar uh, een stuk technologie aan toevoegt. Of het toevoegt aan, uh, aan een bestaande productlijn. En daardoor een, een compleet verhaal kan creëren. Arne Hulstein, adviseur internetondernemingen uh, en blogger voor leweb.net. Dankjewel en een mooie dag. Ja, dankjewel jullie ook. Straks in Nu Al Wakker aandacht voor Isabelle Hansen. Uitgenodigd uh, door het IOC om mee te doen aan de Olympische Spelen in Sochi. Maar nog niet zeker van een startbewijs. Waarom? Je hoort zo meer. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people been known to do it all their lives. But you find yourself alone just like you found yourself before.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 On somehow, but my shadow days are old. My shadow days are old. Van Meijer en Shadow Days. Bij Nu Al Wakker van Omroep PNL. Go to the start. Ready... Over 57 dagen dan kleurt Sochi oranje en dan beginnen in de Russische stad de Olympische Spelen. Voordat het weilorkesten hun weg naar Rusland zoeken, gaat nu al wakker iedere week voorbeschouwen met Olympische deelnemers. Deze week doen we dat met freestyle-skiester Isabelle Hansen. De 19-jarige uit Oosterhout wil dolgraag naar Rusland, maar dat is nog lang niet zeker. Isabelle, goedemorgen. Hallo, een voor mij is het goede avond. Een goede avond voor jou. Een apart verhaal. Je hebt inmiddels al een uitnodiging binnen van het IOC. Maar dat betekent nog niet automatisch dat je naar Sochi mag. Hoe zit dat? Ja, het klopt. Ik heb de internationale Olympische eisen behaald. Maar Nederland heeft zijn eigen nationale eisen en die zijn strenger. Dus ik moet nog voor bij een wereldbekerwedstrijd. Bij de eerste top 8 of, bij de e of twee keer bij de eerste top 12 eindigen om te kwalificeren voor Nederland? Nou, het klinkt misschien als een, he als een hele domme vraag, maar nou ken ik niet heel veel freestyle sk uh, skiers die, uh, <laughs> die Nederland kent. Waarom zijn die eisen dan zo streng? Um, ja, die eisen, ze willen graag alleen mensen opsturen of insturen die kans maken op een medaille. Mm -hmm. Dus uh, dat is het, ze willen dat je echt op topniveau zit. Oké, okay, nee, goed. Je moet dus nog wat wereldbeker, uh, een wedstrijd bij de eerste acht zitten. Of twee keer bij de eerste ja. twaalf. Um, uh, ik, maar maar dat, dat moet dus in ieder geval te doen zijn. Dan, dan ga je toch gewoon even lekker skiën en dan ben je klaar. Het <laughs> is iets ingewikkelder dan dat. Het is, iets, het is natuurlijk heel erg moeilijk. Maar uh, ik, hoop, ik heb nog goede hoop. Ik heb nog drie wedstrijden, dus ik heb nog drie kansen. Ja, ja, ja. Want, want, uh, want kun je misschien uitleggen hoe, hoe, hoe, hoe jouw kansen liggen dan? Um, ja, ik, uh, ik heb goede hoop om nog te kwalificeren. Hmm. Uh, maar ik, ik wil, wil mezelf niet jinxen. Dus ik ben nog voorzichtig met het uh, zeggen over hoe en wat. Ja, en, en stel het lukt, laten we uh, een heel klein beetje jinxen dan. Uh, uh, want het is wel <laughs> mooi om, naar, uh, om vooruit te kijken natuurlijk. En het is niet meer veel, 57 dagen. Uh, uh, stel je plaatsje, heb je dan wel genoeg geld om naar de Spelen te gaan? Um, stel ik zou me plaatsen, dan zijn de kosten voor uh, het insturen naar Sochi voor het NEC-NSF. Oké, okay, dus dat, uh, dat scheelt dan ja. uh, in ieder geval. Uh, um, ja. Je bent nog heel jong, 19 jaar. Uh, uh, uh, ja. Moet je per se nu al naar Sochi? Um, nou, ik hoop heel erg graag om uh, nu te kunnen gaan... Maar 2018 staat ook zeker op het lijstje. Kijk aan. Uh, uh, en op dit moment zit je dus, uh, dus in, de, in de Verenigde Staten. Het uh, moet ook allemaal betaald uh, worden natuurlijk. Uh, is, is de Nationale Bond daar dan de aangewezen uh, partij voor op dit moment al? Uh, nee. Uh, we krijgen geen ondersteuning voor het VISA-skiën vanuit het nec NS of de Nederlandse Skivereniging. Zij hebben er ooit voor gekozen welke sporten zij zouden gaan ondersteunen. Mm. En dat had zie je niet bij. Dus ik heb tot nu toe alles alleen gedaan. Oké, okay. kijk, kijk. Dat zijn de mooiste. Dus self-made men's of women's in dit geval. Uh, wanneer is het volgende meetmoment, volgende, de volgende wereldbekerwedstrijd? 19 december, dus al ietsje langer dan een week. Ietsje langer dan een week, oké. Okay. Vandaag was het pas mijn tweede dag op sneeuw, dus hm. ja... <laughs> Isabelle, uh, laten we dit afspreken. Want we willen heel erg graag weten of je het gaat redden. Uh, zullen we jou uh, anders, uh, anders binnenkort, uh, binnenkort even, even opbellen om te horen hoe het allemaal is gegaan? Ja, klinkt goed. Nou, laten we dat dan maar doen. Isabelle Hansen, freestyleskiester. Jij hoopt dat je ook je Road to Sochi kan uh, vervolmaken. Dank je wel. Graag gedaan. En zo volgen we dus uh, elke week sporters op weg naar... Sochi. Wat een jong meisje. Een uh, jong meisje, 19 jaar oud. Deze Isabelle Hansen. En wellicht staat ze over 57 dagen in uh, Rusland op de Olympische Winterspelen. Eén ja. uh, minuut overal, vijf alweer. Hoogstrijd voor het nieuwsminuut. Met Vera Simons. Goedemorgen. Goedemorgen. De brandweer is vannacht bezig geweest met het blussen van een brand in het oude raadshuis in Ouddorp. Het vuur brak rond half drie uit in het gebouw in de kerklaan. Er waren geen mensen in het pand aanwezig. De brandweer kon rond half vier het zijn brandmeester geven. En het Gerechtshof in Den Bosch doet vandaag in hoge beroep uitspraak over de schoppartij in Eindhoven van januari. Het OM was in hoge beroep gegaan omdat de rechtbank aan de twee belangrijkste verdachten veel lagere straffen oplegde dan was geëist. De rechter kwam destijds tot lagere straffen omdat de mishandeling bijvoorbeeld integraal was uitgezonden op televisie en de middenjarige verdachten herkenbaar in beeld waren gebracht. De twee verdachten uit België waren ten tijde van de schoppartij 17 jaar, maar zijn inmiddels 18. En voor poging tot doodslag werd twee weken geleden tegen hoofdverdachte Brent L 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. Tegen medeverdachte Tom K. werd 18 maanden jeugdentie geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. En de Nederlanders Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Bernsen... Die, na die vijf maanden lang waren ontvoerd in Jemen... keren vandaag terug naar huis. De twee werden begin juni meegenomen en vastgehouden door onbekenden. En afgelopen weekend werden ze vrijgelaten... vlakbij de Nederlandse ambassade. Spiegel en Bernsen konden halverwege, komen halverwege de middag aan op Schiphol. Om vier uur geven ze een persconferentie. De Nederlanders verkeren in een goede fysieke conditie... en ze zijn heel blij dat ze de ontvoering ongedeerd hebben overleefd. Zo lieten ze weten.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 Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Weerman Stijn van Antwerpen. En onze nieuwsvrouw in de nacht Vera Simons ook. Dankjewel en tot zometeen. Ja en dan eigenlijk het, ja, het nieuws van de nacht. Uh, in de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt er steeds, namelijk steeds grimmiger. Want daar wordt op het onafhankelijkheidsplein uh, door demonstranten al dagen actie gevoerd. Ja, betogers zijn woedend omdat de president weigert een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Ja en nog steeds wakker. Het programma voor ons hoorden wij al dat de politie actie onderneemt tegen deze demonstranten. En uh, toen sprak uh, zij ook Gwenny Somberg. Die hebben we nu ook aan de lijn. Gwenny, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij bent te plaatsen. Wat is het laatste nieuws? Um, dat alle barricades weg zijn. Um, de, ja, de politie staat recht tegenover de demonstranten. Um, ze leken hun eigenlijk allemaal te gaan verdrijven. Maar. Ja, in de loop van de nacht zijn er telkens meer demonstranten naar het plein gekomen. Een um, bericht dat mensen zelfs van buiten Kiev uh, hier naartoe kwamen met de auto. En ja, het staat nu volledig vol. Um, je kunt eigenlijk zeggen dat het min of meer vast staat. Er staan twee hele grote groepen mensen tegenover elkaar. ene kant oproerpolitie, andere kant demonstranten. En ja, het kunnen zomaar de laatste minuten zijn. En het kan ook zo nog, zo nog een paar uur doorgaan. Ja, ik kreeg op uh, Twitter ook al mee dat, er, uh, uh, dat, uh, dat, de, dat de ordertroepen daar een, een bijzondere tactiek hanteren. Want ze zijn ook gewoon aan het duwen. Ja, voornamelijk duwen. Dit komt omdat ze niet, um, niet, niet graag veel geweld willen gebruiken in deze nacht. Uh, normaal zijn ze daar niet vies van. Maar vannacht het ik dat, dat ze... Uh, ja, ja, geen geweld willen gebruiken, dus dan is duwen eigenlijk de oplossing. Maar ja, ze staan tegenover honderden sterke Oekraïense mannen die gewoon terugduwen. Ja. Dus ja, het, uh, het gaat eigenlijk geen kant op. Af en toe zit er wat beweging in, maar. Nu staat het weer uh, volledig vast. Ja, voor de mensen die uh, ook de beelden proberen te volgen, uh, uh, inderdaad ook wel opvallend. Aan het uh, begin van uh, de nacht uh, was dat plein nog, nou, laten we zeggen half drie kwart leeg. Het zag er bijna gezellig uit, van een afstandje dan. Uh, inmiddels is het helemaal volgestroomd. Kun je uh, beschrijven hoe, hoe de afgelopen avond en nacht zijn verlopen daar? Um, nou, ja, het begon eigenlijk uh, heel gezellig. Uh, nou, zoals ik eerder al zei, Catherine Ashton van de Europese Unie kwam langs. Die werd als, als heldin ont, ontvangen. Um, ja, de sfeer was goed. Um, er was muziek. Uh, er werden speeches uh, gegeven eigenlijk zoals het uh, de hele week gaat. Um, vanaf een um, uur of één kwam de politie telkens dichterbij... en begonnen er ook um, uh, toch die barricades uh, over te nemen, af te breken... en ja, de demonstranten te verdrijven... Um, ja, dat ging een tijd zo door. Er um, is niet heel veel geweld gebruikt, maar wel traangas. Dus um, op het moment zijn er ook um, vragen van de EHBO, etc. Um, voor melk en citroenen, als ik het goed heb, uh, om de mensen die door traangas uh, gemaakt zijn te helpen. Gwenny Zomberg vanuit uh, Kiev, die houdt de situatie daar voor ons in de gaten. En als er meer nieuws is, dan schakelen we uiteraard weer met haar. Uh, Gwenny, dankjewel. en uh, laten we hopen op een rustige ochtend daar. Autosport dan, iets heel anders. Een aantal nieuwe regels binnen de Formule 1 zorgen voor nogal wat consternatie. Zo is Sebastian Vettel, de wereldkampioen, allesbehalve blij met die nieuwe, nieuwe normen. De heer wereldkampioen ziet niks in de plannen om bij de laatste Grand Prix van het seizoen de punten te verdubbelen. We spreken met oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos. Goedemorgen. Goedemorgen, even. Ja, Wat vind jij van die regel om dus in de laatste Grand Prix van het seizoen dubbele punten weg te geven? Ja, dat is één van de nieuwe regels. Uh, Bernie Ecclestone probeert altijd de show uh, nog wat spectaculairder te maken. Uh, in de laatste jaren is het vaak gebeurd dat in Brazilië... bij de laatste Grand Prix er uh, nog een, een titel werd beslist. Nou, dat is natuurlijk wat je wil zien. Alleen met de dominantie van, uh, van Sebastian Vettel in de laatste twee jaar... is dat, is dat helaas niet meer gelukt. Uh, dus ja, ik begrijp wel dat Sebastian Vettel daar niet mee eens is. Uh, maar voor de fans, uh, en dat is natuurlijk waar de sport om draait... aan het einde van de dag... Uh, is het wel uh, leuker. Um, dus ja, ik, ik begrijp het vanuit de organisatie en van een rijdersoogpunt begrijp ik het ook wel. Dus het is een beetje. Uh, ja... Uh, Sebastian Vettel moet maar meegaan met, uh, met Bernie Ecclestone in dit geval. Nee, ja, maar Sebastian Vettel had, wat mij, wat mij betreft, wel een, een hele treffende vergelijking. Uh, door te stellen ja. dat. Uh, ja. Als je in de, de Bundesliga, Bundesliga. Ja, ja, ja. dubbele punten weggeeft aan, de, aan het einde van het seizoen... Dat, dat zou helemaal nergens op slaan. Daar komt eigenlijk dit ook wel op neer, toch? Nou ja, dat is ook zo. Daarmee heeft hij ook helemaal gelijk. Ik bedoel, de Formule 1, uh, het blijft een, een mechanische sport, een technische sport. Dus je, je hebt ook te maken uh, soms met een... Uh, uh, dat het niet aan jou zelf ligt, hè. Dus aan je hele je harde werken van een heel jaar... Uh, kan zeg maar in één weekend door zo'n dubbele finish, waar je dan 50 punten zou pakken met een overwinning... Uh, ja, kan zo'n heel jaar weggegooid zijn als je bijvoorbeeld in één keer als de koppeling het zou begeven ja. in, uh, in Abu Dhabi. Ja. Dus in die zin uh, ja, begrijp ik wel dat hij zich zorgen maakt. En dan moet je dus uh, zorgen dat je een nog grotere voorsprong hebt die laatste race ingaande. Um, ja, ik denk dat Formule 1 heel erg zoekende is naar uh, het spectaculair te maken. Een andere regel die ze hebben aangepast was bijvoorbeeld dat rijders hun eigen uh, nummer krijgen. Een beetje zoals de MotoGP. Uh, ja. Dat er nog meer interactie komt met die fans. En, uh, dus, ja, Formule 1 staat niet stil, maar of het nu echt vooruitgang is uh, voor de coureurs uh, de teams, uh, nee. Maar ik denk niet. Die, die nummers, dat is toch ook meer de ijdelheid dan dat dat echt daadwerkelijk wat betekent? Ja, nee, ze willen meer inderdaad ja, ijdelheid. Ik kijk naar de jongens als uh, de dokter uh, Valentina Rossi met nummer 46 al jarenlang. Op zijn motorfiets. Uh, Jorge Lorenzo, nummer 99. Ja, die worden daar echt mee herkend. En die kunnen een soort uh, ja, merchandise-lijn uh, daarnaast nog gaan verzinnen met die, uh, die nummers. Ja. Uh, nu wisten ze natuurlijk elk jaar. Uh, naarmate je, je finishing-positie van, uh, van het afgelopen seizoen. Um, dus ja, dat soort dingen uh, daar merkt de coureur niet heel veel van. En dat is meer gewoon een, een, een, echt iets voor de fans. Maar dit is, uh, ja, dit is zeker wel een aanslag op de... Uh, voor, voor team en coureur zo'n punt finish. Ja, zo'n punt te finish. Ja, punt te finish uh, om alles om de Formule 1 spannender te maken. Ja, vraag ik me af, is hij dan nog niet spannend genoeg? Nou, afgelopen seizoen konden we wel constateren dat hij niet spannend was. Uh, ik denk wel dat we allemaal getuigen zijn van, een, uh, van echt een levende legende. Ik bedoel, uh, vier wereldtitels achter elkaar. En op zo'n jonge leeftijd wat Vettel uh, laat zien met zijn Red Bull is, uh, is echt ongelooflijk. Uh, maar aan het einde van de dag wil je natuurlijk ook battles zien en, en, en gevechten om die overwinningen. Um, en, en daarom zoeken ze al naar heel veel uh, nieuwe maatregelen. Ik bedoel, 2014, alsof het al niet genoeg was, uh, er komt al een nieuwe motor. Het is in de geschiedenis van de Formule 1 uh, de grootste veranderingen die, uh, die door gaan breken... met een nieuwe uh, turbomotor, uh, nieuwe aerodynamica, uh, wordt nog groener, wordt er geraced in de Formule 1. Hè? Dus je moet nog meer gaan nadenken over... Uh, hoe je je brandstof het best kan gebruiken. En, dus ja, er zijn allemaal al dingen waar de coureurs zich echt op moeten focussen. En dan ook nog eventjes met de punten gaan, uh, gaan spelen. Ja, we moeten uitkijken dat ze het niet te veel gaan doen, uh, de FIA. Nee, en dan in, in 2015, januari 2015, is dus ook nog een limiet aan de uitgaven van de teams. een Beetje betuttelend bijna, toch? Ja, in de, de, ik heb een goede tijd meegemaakt in de Formule 1. Dat er gewoon onbeperkt werd getest. En als je nagaat dat een beetje een goede testdag met twee auto's kost toch een miljoen dollar. Uh, dat was in mijn tijd, ik denk dat ik wel 60 dagen per jaar aan het rijden was voor, voor, voor mijn team tijd in de Formule 1. Ja, dat is er allemaal niet meer bij. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de economische crisis uh, wereldwijd. Uh, autosport uh, is een, blijft natuurlijk altijd wel een kostbaar uh, feestje, een kostbare sport... En, uh, en uh, de, daar moeten die teams ook aan geloven in de Formule 1. Robert, kunnen we jou uh, ooit nog een keertje verwachten in die Formule 1? Nee, nee, nee. Dat is voor mij wel echt een gesloten boek, uh, Binder, dan het. En uh, natuurlijk, als ze zullen bellen morgen, dan uh, zal ik ze niet naar huis sturen. Maar het is, uh, uh, het is uh, tegenwoordig zo moeilijk om, uh, om, om het hele sponsorpakket en alles bij elkaar te krijgen. Het, het gaat alleen niet meer om het rechtervoetje, of wat je hebt laten zien in de juniorcategorieën. Uh, je, moet ook vaak, uh, je ziet ook rijders die zeg maar, uh, financiële steun van hun eigen land krijgen. En, mm. en, en, uh, ja, dat gaat best wel ver. Dus, uh, nee, ik, heb het, ik heb er erg van genoten. Ik uh, zal waarschijnlijk nog met een camera of met een microfoon een keer in beeld komen tijdens het Formule 1 weekend. Maar uh, daar houdt het wel een beetje wel. Maar waar kunnen we je dan wel zien? Uh, ik ben uh, weer uh, actief aan het zoeken in Amerika, naar een uh, racestoeltje. En ook uh, binnen Europa hou ik mijn ogen open om uh, ieder geval een Le Mans-achtige uh, klasse uh, in mm. te gaan duiken. Om toch een beetje die, die, ik moet toch die adrenaline kwijt, want als ik uh, in Europa op de snelwegen, dan uh, gaat dat niet echt lukken. Denk. En, en stel je mag dan je eigen vaste racenummer kiezen, zou mooi zijn natuurlijk. Welk nummer zou het dan worden? Ja, daar moet ik eens even goed over na gaan denken. Want ik heb met verschillende auto's gereden, verschillende nummers. En allemaal best wel een leuke seizoenen gehad. Dus ja. ik, ik heb niet echt een, een, een, ben niet zo bijgelovig dat ik één nummer heb. Je, je hebt er niet eentje die je favoriet is, dat je zegt, nou daar heb ik de beste herinnering aan? Nou ja, nummer één klinkt altijd wel goed natuurlijk. Maar <lacht> hè? Nee, die, uh, ik zal er dus over na gaan denken. Robert Doornbos, we gaan hem niet meer terugzien in de Formule 1. Maar hopelijk wel in de Verenigde Staten. Uh, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan, heren. Jullie nog een fijne dag. Hm. Uh, 18 minuten, bijna 17 minuten voor vijf alweer. U luistert naar Omroep BNL op Radio 1. Het programma heet Nu Al Wakker. En fans van over de hele wereld hebben er meer dan een jaar rijkhalsend naar uitgekeken. Vandaag is het zover. Dan gaat het tweede deel van The Hobbit in première. De film, na aanleiding van het boek, zal hoogstwaarschijnlijk weer een enorme kaskraker worden. Al kreeg deel 1 de nodige kritieken te verduren. Robert Blokland is filmrecensent en uh, bij ons... Aan de lijn. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Hei, goedemorgen. Ja. Uh, jij hebt de film al gezien. Wat is je cijfer? Uh, toch wel een 8. Kijk, dat is ja, geen nee, mislukte cijfer. Hij is leuker, hij is spannender, hij is grappiger dan deel 1. Regisseur Peter Jackson weet precies hoe hij een trilogie moet opbouwen. Bij The Lord of Rings was het ook zo. In deel 1 introduceer je iedereen, in deel 2 kan je dan eindelijk losgaan. Dan heb je al die al het gezeur over namen en wie wie is en hoe de verhoudingen liggen. We niet meer nodig. Iedereen kent dat al. Mm -hmm. Dus je moet wel met voorkennis de film kijken, anders begrijp je er geen hol van. Maar, maar uh, dan gaat hij los en, en komen de spannende actiescenes en uh, de humoristische 1-2'tjes. Maar, jij, maar jij, eigenlijk zeg je dus een, een goede trilogie. Die, daarvan is het tweede deel altijd beter dan het eerste deel. Nou ja, in principe hoort dat natuurlijk wel zo te zijn. Uh, het idee van de trilogie is natuurlijk dat, dat fans steeds meer krijgen. Meestal zijn sequels groter, duurder, mm -hmm. spectaculairder. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar het is wel de bedoeling dat dat zo is. En in dit geval is dat gelukt. En uh, bij The Lord of Rings klopt dat ook inderdaad. Deel 1 leerde je iedereen kennen. In deel 2 ging ze los en in deel 3 was de grote apotheose. Dus de, de grote climax waar je al drie films, naartoe, drie films naartoe werkt. Nou, laten we even in de stemming komen. What is this place? The desolation of Smaug. Destroy the dragon. And take back your homeland. The dwarf will never be king. Our time has come again. Ja, groots uh, geluiden uit de, de trailer van uh, de tweede Hobbit-film dus. Uh, uh, uh, ja, Robert, uh, sommige mensen zeggen ook wel dat regisseur Peter Jackson... van het oeuvre van uh, Tolkien zo langzamerhand een beetje een melkkoe aan het maken is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, dat, dat is gewoon zo. Ja, daar kan je kort of lang over lullen. Maar uh, de hobbit is geloof ik een boekje van 100 bladzijden. Om er drie films van te maken moet je wel uh, van zeer goede huizen komen. Maar dat komt hij ook wel. Hij is nu al 15 jaar, die nou, 20 jaar met zijn leven... bezig met Tolkien en die hele nalatenschap... En hoewel het meer van hetzelfde is, doet hij wel zijn best onder iets moois van te maken. Dus hij bedenkt wel hele virtuose scènes eromheen. En ik ben zelf geen enorm ingewijde fan die echt alles weet van Tolkien. Maar ik hoor van mensen die dat wel zijn, dat het wel met respect gebeurt. En dat hij wel in de geest van Tolkien alles erbij verzint. Dus aan de ene kant is het uitmelken. Maar ja, als het echt heel slecht zou gebeuren, zouden de fans ook zeggen van vinger, ik ga niet naar bioscoop toe. Dus dit is het wel, Peter Jackson is wel een man die iets kan. En dat zie je ook aan de films af. Ja, want jij zegt ook uh, een acht is je cijfer voor de film. Kritiek op deel één was dat de film uh, echt te lang uh, duurde voor het, uh, voor het vertelde verhaal. He, dat het te lang uitgesponnen was. Uh, ja. Vooral die director's cut die je dan nog uh, uh, een paar maanden later te zien krijgt. Ja, maar goed, dat doe je natuurlijk zelf als fan. Hè? <laughs> Ik bedoel, uh, als, je, als je een director's cut gaat kijken weet je dat het nog veel langer is en dat er veel meer in zit. En dat het meestal uh, uh, scènes zijn die er niet zonder reden uitgehaald zijn. Dus dat weet je van tevoren. Ja, laten we nu even naar de onbevangen bioscoopbezoeker gaan... De, die, die de hele Lord of the Rings niet heeft gezien... die eerste Hobbit-film niet heeft gezien. Kan die naar de Hobbit 2? En geef eens een korte beschrijving van wat hem of haar te <tot> wachten staat. <tot> Nou ja, als je echt helemaal niks weet van Tolkien en je gaat opeens naar de hobbit toe, dan denk je echt van, wat, wat is dit in godsnaam? al die stomme dwergen die een beetje hele weer hobbelen en een draak. En, en je moet wel weten in, in welk land je bevindt en wie Pilbo is. De hoofdpersoon die, die, die, die de ring heeft en die op zoek gaat naar de draak. Uh, de, dus de, zonder enige voorkennis kan je niks met de film. Maar uh, als je er iets van af weet en je hebt, hebt wel een van, of twee van de vorige films gezien, dan weet je precies wat je kan, kan verwachten. En dan is het ook gewoon een hele grappige en leuke echt snelle film. Deel 1 was redelijk traag, redelijk saai. Uh, ze waren echt op het zoek naar de toon, want de Hobbit is een kinderboek, waar Lord of the Rings echt een volwassen boek is. Uh, maar die hebben ze nu gevonden en dat, dat is wel fijn eigenlijk. Daardoor wordt het gewoon een leuke bioscoopervaring en geen moedje als filmcriticus. Nou, ja, het klinkt als een avontuurlijke uh, kampeertocht bijna. Ja, nee, maar goed, er zitten echt heel veel goede dingen in. Peter Jackson is een regisseur die begonnen is in het horrorgenre. Hij heeft begonnen met een trilogie waarin hij echt de, de, de grens voor bloederigheid en ranzigheid heeft verlegd. Op een virtuose manier in de jaren negentig. En, en dat zie je eigenlijk weer een beetje terug. In deel 1 was het echt gewoon een beetje een saaie vertelling. Maar deze, deze film heeft, heeft tempo, deze film heeft, heeft vondsten, deze film is knap gemaakt, deze film durft ook dingen te laten zien in een grote veldslag tussen elven en orks... waar de pijlen echt door de, door, de, door de hoofden klieven en de magen worden opengereten. Dus er zit wel iets in, zeg maar. Het is wel gewoon een film met een idee erachter. Maar nou heb ik het eerste deel niet gezien en ben ik niet helemaal thuis in het genre van Tolkien. Um, kan ik dan vanaf vandaag wel echt met een gerust hart naar de uh, Hobbit 2? Dan, dan zou ik in elk geval eventjes iets lezen over waar het precies over gaat... en wat hobbits zijn, want dat weet je ook natuurlijk niet. Nee, nee dat, ik heb geen idee. Dat zijn soort kleine mannetjes die ja, heel veel over bergen heen lopen en op zoek gaan naar ringen en, en goudschatten. Nou, je moet wel, weten van, je moet wel iets, iets weten van het universum van, van Tolkien uiteraard. Ja, ja, ja, ja. Maar als, je, als je naar Die Hard 5 gaat en je kent Bruce McLean niet, of John McLean niet... Uh, dan weet je, denk je ook van, goh, waarom komt die man weer in de problemen en waarom hebben alle terroristen al hem gemunt? Dus je moet wel weten wat je voor je kiezen gaat krijgen ongeveer, maar... Ja, ja, ja, net als dat. Uh, wanneer... met, met, met één paragraafje lezen over Tolkien kom je er wel, denk ik. Uh, uh, wat dat betreft, uh, is, het, is, is, het, is het wellicht net zo inderdaad. als uh, wanneer je pas uh, bij de vijfde Harry Potter-film inhaakt. dan uh, snap je al die toverspreuken ook niet. Dat verhaal een beetje eigenlijk. Nee, dat is inderdaad hetzelfde. Het uh, ja, gaan niet elke keer weer uitleggen wie Harry Potter is. en waarom het zo leuk is om, om zijn avonturen te volgen. dus gaat er wel vanuit dat mensen uh, de, de vorige films in elk geval meegekregen hebben. Uh, ik, ik hoorde dat er in het land ook al een paar uh, uh, hobbit Marathons zijn geweest afgelopen avond... ...slash nacht. Heb jij daar nog iets van meegekregen? Reacties van mensen die erheen zijn geweest? Ja, nee, de, de, regels, de regels zijn natuurlijk heel streng. Dus de film mocht echt pas om één minuut... ...over twaalf vandaag worden vertoond... ...wereldwijd. Nou ja, dat is natuurlijk een trucje uiteraard... ...om alle fans naar de bioscoop te lokken. Mm -hmm. Want alle fans willen als eerste de film gezien hebben. Dus uh, die waren volgens mij allemaal uitverkocht. En uh, iedereen was dolgelukkig. En over een jaar gaat het natuurlijk nog een keer... ...en dan wordt het dus een, een, een trilogie. Dus dan zitten die fans... ...een twaalf uur in de bioscoop achter elkaar... Hm. Het is wat je wil, maar uh, daar vinden we er gelukkig van en die kunnen dat blijven zien, denk ik. Kan de Hobbit 2 de kerstfilm van 2013 worden? Dat vind ik moeilijk. Kijk, de, de, de, de, de, de vorige films waren allemaal grote successen, Dus deze zijn ook ongetwijfeld 1 miljoen bezoekers gaan trekken in Nederland. En dat er zijn heel veel bezoekers. Maar de concurrentie in het bioscoop deze kerst is zo enorm. En er zijn ook zoveel goede films. Uh, Nederlandse films, uh, Sof, Mace Case. Uh, je hebt de Mandela-film, de Mandela -film, The Butler. Voor, voor, ja, voor elk wat wils. En de bioscopen moeten echt enorm moeite doen om al die films te programmeren. Want er zijn maar 550 doeken in Nederland. Mm -hmm. En al die films zullen een graadje meepikken. En al die films lopen ook goed. De Hunger Games die lopen nog steeds heel goed. Ja. Uh, er komt een nieuwe Disney film uit volgende week. Dus, dus ja, het is, het is heel lastig om aan, aan de trek te komen. Maar deze, deze films zijn ongetwijfeld. 1 miljoen bezoekers trekken. Omdat alle fans, en dat zijn er ongeveer 1 miljoen toch 10 fans in Nederland... gaan die films sowieso kijken natuurlijk. Duidelijk, Robert Blokland. Uh, jij uh, liet ons weten waarom wij naar de Hobbit 2 moeten, want hij heeft een achtergekregen... van Robert Blokland. En als Robert Blokland het zegt... Dan is het waar. Dan, dan is wordt het wel waar. Dan. <laughs> Dank je wel. Graag gedaan. Ja, uh, ook actueel in deze tijd, uh, uh, natuurlijk met uh, afgelopen dag gisteren de herdenkingsdienst rond Mandela. Uh, dit was een van de lijfliederen van het verzet tegen de apartheid. Door een artiest die dat op dat moment zelf helemaal niet wist, omdat hij dacht dat zijn muziek niet bekend was geworden. Muziek van Rodriguez. Mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets the vote dates. Weatherman well, complaining, predicted sun it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected Politicians using, people they're abusing The mafia's getting bigger, like pollution in the river And you tell me that this is where it's at I Woke up this morning with a ache in my head I splashed on my clothes as I spilled out of bed I opened the window to listen to the news But all I heard was the establishment's blues Gun sales are soaring Housewives find life boring Divorce the only answer Smoking causes cancer This system's gonna fall soon To an angry young tune And that's a concrete cold fact The Pope digs population Freedom from taxation Mini bops are uptight, drinking at a stoplight. Mini skirt is flirting, I can't stop so I'm hurting. Spin says sells her hopeless chest. Adultery plays the kitchen, bigot cops than fiction. The little man gets shafted, sons and money's drafted. Living by a timepiece, new or in the Far East. Can you pass a Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess Well, frankly, I couldn't care less Rodriguez, and this is not a song, it's an outburst, or the establishment blues. Het mbo gaat helemaal op de schop. Het actieplan Focus op vakmanschap moet een boost geven aan de kwaliteit in het middelbare beroepsonderwijs. Grondleggen van het plan is oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveld. In het nieuwe schooljaar wordt het gros van de mbo-opleidingen teruggebracht van 4 naar 3 jaar. Zo ook bij de opleiding Filmacteur op het Mediacollege Amsterdam. Tot grote frustratie van de leiding al daar. Daarom spreekt de oprichter van die opleiding, Hugo Metzers. Vandaag de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Beste meneer Rutte, hallo. Uh, u spreekt met Hugo Metzis. Uh, ja, ik spreek maar even in, uh, want ik wil toch wel even iets kwijt aan u over dat uh, geweldige project Focus op vakmanschap. Wat eigenlijk gewoon betekent van uh, draai je nek maar om. Uh, ja, want volks vakmanschap. Nou ja, wij zijn al heel lang met vakmanschap bezig bij de opleiding filmacteur op het MBO 4 eh, Media College Amsterdam. En het betekent eigenlijk gewoon alleen maar dat project dat wij van vier naar drie jaar moeten, dus gewoon bezuinigingen. En het betekent dat wij hele goede mensen eh, en lessen moeten afschaffen en wegsturen. Uh, dus dat is ook een uh, minder leuk bericht. Maar wat nog het minste is, is dat ambacht van die, uh, van die kinderen die we opleiden... Dat, uh, dat heeft tijd nodig om dat te ontwikkelen. Anders waren we nooit met deze opleiding begonnen. Dan hadden we gewoon lekker workshops kunnen blijven geven. En uh, nu moeten wij, doordat het drie jaar is... moeten wij al eigenlijk in het eerste jaar beginnen met die mensen praktijk in te sturen. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan gaat onze goede naam eraan dan komen er zeer onkundige jonge acteurs op de set. En dat kan echt pas eigenlijk in het derde jaar. Maar ja, door uh, uw, uw ingrepen moeten we er toch zeker in het tweede jaar mee beginnen. Dus uh, graag terugdraaien die boel. Dank u. Graag. Hugo Metzers sprak de voicemail in van onze premier, Mark Rutte. Sinds enkele maanden lijkt er weer wat beweging te zitten... in het conflict dat de Verenigde Staten heeft met Iran. Toch is een oplossing nog een flink uitweg. Vandaag moet minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... zich in de Amerikaanse Senaat verantwoorden... over de gesprekken die hij in januari met Iran voerde. Onze amerika correspondent Wouter Zantingen houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Ja, er zijn de nodige stappen gemaakt in de relatie tussen de VS en de Iran. Wat heeft Kerry de afgelopen maanden bereikt? Ja, Kerry heeft uh, heel erg lang gepraat, uh, samen met uh, Iran en uh, ook uh, samen met Frankrijk en China en Rusland Groot-Brittannië en Duitsland. En ze hebben dus maanden onderhandeld en uiteindelijk hebben ze dus besloten dat uh, voor een aantal maanden uh, de sancties, uh, waar Iran heel erg verrast van heeft, de economische sancties, wat worden teruggeschroefd. Uh, en aan de andere kant uh, heeft Iran beloofd dat ze uh, wat minder uranium gaan verrijken en dat er ook heel veel inspecteurs mogen gaan kijken bij uh, ja, wat we doen zijn. Ja, en dan lijkt het me dat je dan kan zeggen, nou, missie geslaagd, je gaat de goede kant op. Uh, ja, dat gaat de goede kant op. Uh, er is toch wel veel kritiek in het uh, Amerikaanse natie, je moet zullen zo, zo zien, dat uh, Iran ongeveer uh, de aardvijand is uh, van Amerika. Hè. Sinds de, de, de, de gijzeling van de ambassadeportioneel in de jaren 70. Uh, uh, Iran wordt gezien als een sponsor van, van, van terrorisme in bijvoorbeeld Irak en, en ook vele andere landen. Uh, Iran heeft natuurlijk gezegd dat ze uh, uh, Israël willen vernietigen. Dus ja, uh, Iran wil je absoluut niet vertrouwen. Nee, nee, maar uh, hoe, hoe wordt dat in de Amerikaanse Senaat dan ontvangen? Dit, uh, tenminste, de, ja, de, de verrichtingen van Kerry? Nou, van links uh, uh, als rechts hoor je heel veel kritiek op deze uh, uh, plannen. Ik denk dat Kerry het in ieder geval nu wel even uh, erdoor krijgt, omdat het maar voor een paar maanden is. Maar als er een echt een lange termijntermossing uh, gaat komen, dan... Uh, ja, dan gaat Kerry het nog wel moeilijk krijgen om dat uh, door het Senaat heen te krijgen. Ja, je, je stelde net, Amerika zegt, vindt, ja, Iran is de aardsvijand van, van de Verenigde Staten. Um, hoe, uh, hoe voorzien zij dan de, oplossing, de, de ultieme oplossing in het probleem tussen de Verenigde Staten en Iran? Hoe dus? dat de Senaat. Wat kan de Senaat nog meer vragen van Kerry? Uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk handiger als je een senator bent. Uh, je hoeft zelf natuurlijk niet echt te praten met Iran, je doet het ook een beetje van de bühne. Uh, maar wat, wat veel senatoren willen is gewoon dat Iran per direct stopt met het, uh, uh, het kernwapenprogramma. En dat is natuurlijk niet op het huidige plan. Het wordt wel in uh, zekere zin voor een deel teruggedraaid, maar er wordt niet mee gestopt. En dan meteen nadat de onderhandelingen klaar waren, zei de Iraanse president dat het nog steeds. Iraanse uh, ja, uh, Iraans uh, uh, recht is om um, um uranium te verrijken. Ja, ja, ja, nou een van de uh, senatoren die er in negatieve zin voor uh, uh, Kerry uitsprong was Mark Kirk. Uh, die had nogal wat harde woorden hè, over voor, uh, voor, voor uh, uh, Kerry. Ja, hij is uh, uh, geen fan van uh, van Iran. Uh, uh, een paar maanden geleden zei hij ook nog uh, dat een uh, uh, a moderate Iranian is een Iranian die had run out of bullets... Een gematigde Iraniër is een Iraniër die uh, door zijn kogels heen is. Um, hij gelooft er niet in, hij, hij vindt ze niet te vertrouwen. En hij uh, ja, heeft inderdaad ook tegen Kerry gezegd dat hij, uh, ja, hij zelf hiermee niet akkoord zou gaan. Ja, maar dus wordt er eigenlijk gesteld door een aantal senatoren: van we moeten echt gaan ingrijpen of iets in die trant. Zit daar een kans in? Uh, nou, dat is lastig te zeggen. Er is uh, weinig. Uh, ...wil bij, uh, in de Amerikaanse politiek... Uh, ...zowel rekening als democraten... ...om weer een nieuwe oorlog te beginnen. Uh, met, uh, het publiek ja, wil dat gewoon niet aan. Het publiek is echt oorlogsbedoel. Aan de andere kant... Uh, ...als Iran dichtbij een uh, nucleair wapen komt... ...dan kun je ervan uitgaan... Dat, ...dat Israël gaat ingrijpen... ...waarschijnlijk ook gesteund door Saudi-Arabië... ...en als dat gebeurt... ...dan zal waarschijnlijk de VS wel... Uh, uh, ...Israël bijstaan. Uh, dus... Uh, het is niet de eerste keuze van de Verenigde Staten, maar als er erop lijkt dat uh, het ontwikkelen van een nucleair wapen in een eindstadium terechtkomt, mm -hmm. dan zal de VS waarschijnlijk nog niet gaan. Maar het komt er gewoon op neer dat er echt te veel haken en ogen aan zitten om om zomaar eventjes het land binnen te vallen. Ja, maar goed, de bedreiging is natuurlijk heel belangrijk. Uh, doordat die dreiging is, is ze eigenlijk uiteindelijk uh, op schot gekomen in onderhandelingen. Mm -hmm. Omdat Iran natuurlijk heel erg lang uh, uh, ja, heeft getraineerd en ja. onderhandelingen heeft gebruikt om uh, uh, ja. Ja, tijd te rekken. Ja, ja, nee, duidelijk. Wouter Zantingen, onze Amerika-correspondent, uh, dankjewel voor je toelichting. Volgende uur uh, hebben we voornamelijk veel aandacht voor de ruimtevaart. En bij ons in de studio zit dan Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige en directeur van de Space Expo in Noordwijk. Nu al wakker.